In 2016 vielen er 13 doden bij ongelukken waarbij drank in het spel was. Vorig jaar waren het er 36. Blijkt uit cijfers die de NOS bij de politie heeft opgevraagd. Het lijkt erop dat de stijging doorzet. Hoe dat kan, weet de politie niet. Mogelijk komt het doordat steeds meer mensen ook drugs gebruiken. Terreurorganisatie IS bevestigt de dood van zijn leider... Abu Bakr al-Baghdadi en de tweede man. Een woordvoerder zegt dat de dood van Baghdadi wordt betreurd... dat er ook een opvolger is benoemd.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 Het is een hele drukke avondspit met bijna 200 kilometer file nu nog in de regio. De volgende files leveren daarbij de meeste verdraging op vanaf 20 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkenveen en Utrecht bijvoorbeeld een half uur verdraging nu. Op de A7 horen Zurich bij de Afsluidijk, dus richting Friesland, een half uur vertraging vanaf Den Oever. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat een file van 13 kilometer tussen Amsterdam, Slotermeer en Knap het Watergraafsmeer. De vertraging is 20 minuten en een half uur oponthoud is er op de N201 vanuit Horen naar Hilversum bij Loenen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Werd afgetrapt door een echte soul- en funk legende Luther Vandross. En she is a super lady. Goedenavond, Dance Radio en ZSM zijn bij je. We houden je warm en maken het gezellig. Al aan het eten? Reeds makelijk dan. Ik ga er een paar achter elkaar voor je draaien. Ik start met Easton, daarna Sure Things. En dan weer 5 star. Hou hem aan hier. In your Uit een rijke oeuvre Dance Radio en ZFM Het is acht voor half zeven En alles wat deze dame aanraakt Verandert in goud Ik heb het over Camilla Cabello. Dit is Liar us ZFM Dance Radio en ik heb zin in Michael Jackson. Wat? Jij ook? Oké, okay, off the wall. is this? We are Dance Radio. Jackson heb je ook gehoord. Off the wall in een uptempo re-edit. En ik vond hem lekker. Prime Tim, prime time, wat jij wilt. Kwart voor zeven, goedenavond. C.C. Penderson komt eraan. Na Robin S. Hier is I Wanna Thank You. Maar dat gaat over je eerste keer. Cece Peniston zong erover. Finally. En uh, Robin S. zat ervoor met... I want to thank you. Dat mag hoor. Ja, het eind is in zicht van uh, Primetime op deze donderdag. Uh, vanavond Halloween. <laughs> ben je al verkleed? <laughs> Ik heb dat niet nodig, gelukkig. Nee. Even kijken. Zeven voor uh, zeven worden. Ik laat je achter met uh, Michael Gray en Shelley Pool En de borderline in de Dr. Becker remix. Maak er nog een hele fijne scary avond van. Graag tot de volgende keer. Hoi!